Tien uur Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... ontbiedt de Syrische ambassadeur op zijn ministerie... vanwege het geweld in Syrië. Afgelopen weekend vielen zeker 80 doden... toen tanks de stad Hama bestormden. Het geweld houdt nog steeds aan. Roosentaal noemt het geweld tegen vreedzame demonstranten... vreed en verwerpelijk. Hij wil dat de internationale gemeenschap... de druk op de Syrische regering blijft opvoeren... en dat er strengere EU-sancties tegen het regime van Assad komen.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 Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS, Langs de lijn. Met Henry Schut. Goedenavond, langs de lijn van dinsdag 2 augustus. de dag waarop we hoorden dat Max van Heeswijk heeft toegegeven doping te hebben gebruikt. En ook de dag waarop we hoorden dat Max van Heeswijk geen doping heeft gebruikt. In het blad Nu Sport wordt een dopingbekentenis van Van Heeswijk geciteerd. Hij vertelt dat hij EPO heeft gebruikt. Maar inmiddels heeft hij ontkend dat te hebben gezegd. Nou, wordt nog afgeschilderd dat, dat ik eigenlijk een dopingzonder ben. Dat vind ik heel. wel heel moeilijk. Zometeen twee verschillende verhalen over hetzelfde gesprek. FC Twente is afgereisd naar Roemenië voor de return tegen FC Vaz Louis. De ploeg van Co Adriaanse verdedigt een 2-0 voorsprong in de derde voorronde van de Champions League. Adriaanse houdt het graag simpel. Ja, Het is de nummer 3 van Roemenië tegen de nummer 2 van Nederland. Nou, Nederland staat wat hoger aangeschreven dan uh, Roemenië. Dus uh, als je het zo bekijkt dan, uh, dan moet je een 2-0 uh, voorsprong vast kunnen houden. Of verder uit kunnen bouwen. We blikken zometeen uitgebreid vooruit op dat belangrijke duel voor FC Twente. Roda-trainer Harm van Veldhoven is de langstzittende trainer van de Eredivisie. En dus vonden we het tijd voor een quiz. Harm, 29 november 2008. Toen, waren er ook, toen, toen begon u. Toen waren er ook andere trainers. Wie ja. was trainer van Ajax? Van Basten. Ja, het begon nog makkelijk, maar dat bleef het niet voor Haan van Veldhoven. Straks meer verder aandacht voor de rondjes om de kerk... van de toerwinnaar Cadel Evans. En nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, Max van Heeswijk. Vier jaar lang was hij sprinter in de ploegen rondom Lance Armstrong. De dopingbekentenis die het blad NuSport vandaag publiceert... trok daarmee ook internationaal de aandacht. Maar terwijl het blad in de schappen werd gelegd... had Van Heeswijk het hele verhaal alweer ontkend... Hoe het zover heeft kunnen komen vertellen de hoofdredacteur van Nu Sport, Richard Plugge, en van Heeswijk zelf in deze compilatie. Nou, er was uh, Tyler Hamilton, had uh, in 60 Minutes bij CBS uh, aardig wat bekentenissen gedaan rondom de ploeg van Armstrong. Nou, hij belde me op en uh, wilde een uh, interview over uh, Lance Armstrong en over die 60 Seconds. Dat is een programma in Amerika. Ik heb het nooit gezien. En uh, ik zeg, nou, luister, als, het, als we daar een interview over moeten doen, ik zeg, kan je bij het thuis blijven? Want... Ik weet daar niks over en ik heb toch geen zin om, uh, om over dat onderwerp te gaan praten. Dat, dat boeit me niet en het ligt achter me. Punt. Uh, Max van Heeswijk is degene, de Nederlander die uh, voor die ploegen heeft gereden. En wij hadden zoiets van, nou, dat, daar moeten we eens over praten. Wat heeft hij daarvan meegekregen? Wat heeft hij gezien? Wat heeft hij gemerkt bij die ploegen? En dat is de aanleiding geweest. Uh, toen zei je nee, maar dan doen we gewoon. Ik zeg, als je nou, als je nou gewoon een interview over mij wil doen, over na mijn carrière, prima... Uh, ja, nou ja, nee, daar gaan we het ook over hebben. Hoe het naar je carrière is en hoe... gewoon een samenvatting over jou. Nou, dat dus, ja, is goed. Maar tijdens het interview was het dus wel steeds meer. Armstrong en Ploeggenoten en Hamilton en noem al die hele rattenpan weer op. Ja, het was gewoon niet leuk. Nou, hij heeft op een bepaald moment, omdat het vrij lang over het onderwerp doping ging... heeft hij de vraag gesteld die je denk ik dan moet stellen. Uh, heb je zelf gebruikt? En daarop was het antwoord ja. En ik denk dat dat wel een aanleiding was. Nee, zeker niet. Ik heb zeker geen bekentenis gedaan. Waarom zou ik een bekentenis doen? Ik, ik, wat, wat bereik ik hiermee? Ik heb een hele goede relaties in de, in de wielrennerij. Wat, waarom zou ik een bekendnis doen? Grootste onzin. Ik heb van nature heb ik een hyphematisch van 40 Ik heb nooit aanraking met EPO geweest. Waarom zou ik dat gaan verklaren? Nou, dus daarna is het gesprek nog wel een tijdje doorgegaan. Dus uh, het is op zich wel vreemd. Maar inderdaad, op een bepaald moment heeft hij bedacht... hé, hey, dit wil ik niet. Uh, hier moet ik iets aan doen. Ja. Hij verdraait prepareren als gebruiken. Dat is niet waar. Prepareren zijn ook vitamines. Gewoon je eigen verzorging, Dat bedoelde ik daarmee. En niet prepareren met, met, uh, met verkeerde middelen. Ik denk dat ik... Ja, ik mag het best wel zeggen... dat ik een van de schoonsrenners van... ik heb een hele moeilijke tijd toenertijd gehad. Omdat er... Je weet, je weet allemaal wel de verhalen. Nou, ik zat daar middenin en ik ben daar best wel... Klein beetje dupe van. Ik, had, ik had liever nu willen fietsen, maar dat is allemaal niet zo. Maar nu word ik nog afgeschilderd dat, dat ik eigenlijk een dopingzonder ben. Dat vind ik heel, wel heel moeilijk. En moeilijk. Uh, tijdens het interview heeft uh, Max van Heeswijk uh, het bandje uit uh, het opnameapparaat, of eigenlijk het schijfje, uit het opnameapparaat van, uh, van de Boers gehaald. Ja, nou, omdat het alleen maar over EPO was. En alleen maar, of, sorry, niet over EPO, het was alleen maar over doping. Het ging alleen maar, hij was... Ik werd gewoon kwaad. Ik, ik hou niet van dat. Ik heb het altijd zo moeilijk met dat onderwerp, gehad altijd. Ik heb altijd tegen, tegen, tegen doping moeten. Ja, min of meer in die tijdperk gezeten. En nou begon je dan mij ook weer eens uit woorden uit mijn mond te halen. En. en ik, ja, het ging gewoon niet goed. Ik werd gewoon kwaad. Ik wil je niet. Ik wil gewoon over de sport hebben. En. Het mooiste is aan de sport. om. Uh, Kijk, dus mensen kijken alleen maar als iemand wint, hij zal wel doping hebben gebruikt. En de essentie van sport gaat hierdoor verloren. En dat is jammer. En dan ben ik al kwaad geworden. En ik zeg van nou, uh, dit is een, een, een, een ja hoe noem je dat, een uh, riooljournalist uh, of hoe zeg je het? En dat, dat, ik ben kwaad op die mensen. Dat, die Allemaal die dat proberen... Uh, het verkeerde daglicht erboven, te vind ik jammer. Ze zien het mooie van het sport niet meer. Nou, het ging eigenlijk heel onverwacht, want uh, het bandje werd eerst stopgezet. En uh, vervolgens uh, pakte hij ineens het apparaat en heeft hij het eruit gehaald. En, uh, ja, dus het was heel onverwacht, dus heel, heel gek. Achteraf, kijk, ik, weet, ik was gewoon neidig dat hij dat, uh, die vragen aan mij stelde. En ik was gewoon neidig dat, dat hij zo op mij reageerde. En ik heb, ik heb gestopt. Tuurlijk, achteraf, ik wist niet dat hij dat ging publiceren. Ik denk, hij heeft geen verhaal, hij heeft geen aantekeningen gemaakt... Hey, dit duif, dit zuigt hij gewoon uit zijn duim. Dus nu achteraf had ik beter kunnen zeggen... nou hier jongens, hebben jullie tape wat er gezegd is. En er is reuze van overdoping, er is reuze dus dingen gezegd. Maar nooit, ik heb nooit gezegd dat ik bekendes heb gemaakt. Gedaan over EPO. En achteraf had ik dat beter tape kunnen hebben. Maar dat is achteraf. Achteraf is alles veel makkelijker. Hij vroeg het dus netjes van, uh, goh, uh, geef hem terug. Deze is van mij. Uh, nog een keer, nog een keer. Uh, maar goed, hij wilde hem niet teruggeven, ja. Dan houdt het op, tenzij je fysiek geweld gaat gebruiken. Ja, het is gewoon wraak op mij nemen. Hij heeft gewoon geen verhaal gehad. En, en een verhaal gewoon over hoe men is, is niet interessant. Je ziet ook de kop van, van, van, van, van het interview. Ploeggenoot van Lance Armstrong. Kijk, dat is gewoon allemaal, allemaal sensatie zoeken. Dat is geen conclusie trekken. Het is gewoon sensatie zoeken over Armstrong en over de rug van mij. En daarna hebben wij aangifte gedaan van, van het... Wegnemen van het bandje in België. Ik vind uh, je kan niet zomaar alle dingen schrijven en, en zeggen wat, wat, wat in je opkomt. Ik vind. Uh, moet er uh, moeten wel, moet wel bewijzen zijn en er moet wel iets van waarheid in zitten. En niet zomaar roepen van, van, van wat, wat niet waar is. Dus. Nou, ik ga wel als afspraak aan de hand nemen om, uh, om een schaapvergunning te claimen. Want ja, mijn naam is behoorlijk uh, besmet. Nou, ik verwacht niet zo heel veel. Ik, uh, ja, als je juridische stappen onderneemt, dan zien we dat wel. Uh, Kijk, wij hebben opgeschreven uh, wat hij heeft gezegd. En we staan achter die woorden. En uh, uh, dat is heel duidelijk. Hij heeft gewoon gezegd wat hij heeft gezegd. De verhalen van Nusport en Max van Heeswijk. Ja, eens zullen ze het voorlopig nog niet worden. Met dank aan de collega's van regionale omroep L1. Want zij maakten het gesprek met Van Heeswijk. Stories met Evangelina. Surhuisterveen had vanavond de Nederlandse primeur. Cadel Evans verscheen in zijn gele trui tijdens het lokale rondje om de kerk. Het was pas zijn eerste criterium. En Evans trok vanzelfsprekend veel bekijks... ruim een week na die glorieuze zegen in Frankrijk. Een reportage van Edwin Cornelissen. Well, Wat heb jij er in je handen? Een uh, boekje om een handtekening hey. van Cadel Evans te scoren. <tos> en in die andere hand? een gele shirt om daar ook nog een handtekening op te krijgen. Yes, ja, suck it all in, Cadell, You are a legend, and we thank you so much because uh, I didn't think I'd see this day. Nou, ik ben gewoon een hele goede rijder en na nou, ja, je afgelopen tour dan ben ik wel echt, uh, nou, ik ben hem wel gaan waarderen ja als wielrenner. Magnificent different sightseeing in Aussie up there in the yellow jersey. Ja, zo staan we voor het huis van staatssecretaris Atsma in Surhuisterveen te wachten op de komst van Cadel Evans, de toerwinnaar. En meneer Atsma. Wat heeft u nu voor spandoeken aan uw woning bevestigd? Nou, dat is uh, een spandoek speciaal gemaakt omdat Cadel Evans uh, vandaag uh, gast is in de Veen. Een beetje een politieke leus, hè? Uh, zo heb ik het niet gezien. We've got him. Ja, en uh, dat is natuurlijk zo. En in de achtertuin wil je op Atspaan een heel gezelschap aan prominenten zoals Jan Jansen. Ja, voormalig winnaar natuurlijk van de Tour. Hè? Wat vindt u eigenlijk van die Cadel Evans? Cadel heeft uh, een geweldig Tour de France gereden. Jawel. Er zit een geweldige motor in, een sterke vent. En Australiërs, ik ken er meer, dat zijn, die hebben een geweldige mentaliteit, dat zijn knokkers. Wat daar vandaan komt, dat is uh, bijna altijd goed. En terwijl de duizenden mensen langs het parcours alvast worden opgewarmd, komt daar dan ineens een auto aan van BMC. Ik heb een foto van de auto, BMC. En daar komt de heer Evans. Hallo. Even wat handtekeningen zetten... Hier is van Baamont, is from cop, from, from, from copy, a, a, Anyone, Rick van Steenbergen, you, you name it. But now you are on a, on, a new, on a new page. Kadel, you're happy to be here? Oh, absolutely. So far, everyone's friendly, so always happy to be where everyone's friendly. <laughs> Did you ever practice the name of this town? Uh, hang on, I, I nearly learnt it. So histoïn. So histoïn. Hey, it's taken me a few days. Eh? En even de tijd om met de media te spreken. Wat heeft hij allemaal meegemaakt de afgelopen week? We hebben tijd, genoeg met de criterieums We hebben een goede juli, dus de meeste van onze harde werk is gedaan voor het jaar. dus we kunnen een beetje voor nu. Niet zo heel veel, hij heeft vooral criteriums gereden. En wat het in Australië heeft gedaan, zijn Tourzegen, dat is hem op afstand wel duidelijk geworden. Ik ben uh, heel blij van het feit dat de nieuwsreaders op de tv were wearing yellow ties tijden, um, Girls going to school had yellow ribbons in their hair to celebrate the effort and um, and you know I'm hoping hoping to go to Australia hopefully next week and het sportieve nieuws over Cadel Evans is dat hij zijn contract bij BMC heeft verlengd. Uh, three years, yes, uh, 2014, 12, 13, 14. En dat hij gepost is om toch maar wel de Olympische Spelen vorig jaar te rijden. To be honest, I thought Beijing would be my last Olympics. Speaking to the uh, Australian the Australian national team the other day, they said, oh. Nee no, nee no, nee, no. we willen je daar, we want you there in Londen. En ik was een beetje verrast, om eerlijk te zijn, maar ik denk dat ik nog een jaar zal proberen. Terug naar de dorpscare. waar Cadell Evans zich in de gele trui aan het grote publiek moet laten zien. Maar meneer, u moet wel een groot fan zijn, hè? Ik ben een born in Australia. Ik ben ontzettend on blij. Ik heb keeperveld en het is mee te maken. Ik wou... U heeft de pet op met de Australische vlag, de vlag op de hals en uh, het shirt, en de Australische kleuren. Jazeker, yes, green and gold. <laughs> wat, wat gaat u hem zeggen? Feliciteerd, ik ben super trots op jou. Super trots. Hier komt trouwens heren. jou voor Canal! Hier is Canal en It's You're a fantastic man! It's something, man. Next week I'm going back to Australia. I'm going back to Melbourne. Okay. Here you go, man. Okay, we go, Thank to you. The bar. En dan is het tijd voor actie, in Sir Huisterveen. Three, eight, en moet het natuurlijk gaan tussen de lokale favoriet... En de winnaar van de Tour. En is de uitkomst van deze ronde van Sir Veen wel te voorspellen. En zoals het hoorde, won Cadel Evans in Sir Veen. Bijna vanuit het niets kreeg de Nederlandse atletiek dit jaar een wereldtopper in de schoot geworpen. Na de staatkundige verandering van de Antillen besloot Jorandi Martina voor Nederland uit te komen. En daarmee werd ook het Estafette-team op de 4 x 100 meter weer nieuw leven ingeblazen. Met weinig training kwalificeerde de ploeg zich al voor de wereldkampioenschappen van volgende maand in Zuid-Korea. Komende vrijdag loopt de Nederlandse ploeg bij de Diamond League wedstrijden in Londen. Dat is de laatste grote test voor de WK. Floris van Hoorn bezocht vandaag op Papendal de training onder leiding van... Van oudsprinter, nu bondscoach Troy Douglas. Goed, Troy dat ik laat ben, maar ik moet even eten. Hè? Anders uh, krijg ik het hoofdpijn. De Mr. Mariano! Kom eens daar weer? Goed. Hoe is Goed. Yo. First, uh, Patrick is laat vandaag. Hm? Patrick is laat. Nee, Patrick is laat. <laughs> nee, laat. Ja, jij bent laat. Wat doet de coach met uh, atleten die te laat komen op de training? Ik was laat vandaag. Ja, daarom? Ja. <laughs> nee, die jongens, ik heb een paar van die jongens sms gestuurd... Dat ik zit op hier in maar ik moet een broodje halen. Belangrijk onderdeel van de estafetteploeg is Chorani Martina. Dat mogen duidelijk zijn, zijn snelheid. Maar wat is naast die snelheid nog zijn toegevoegde waarde? Ik heb iets anders ontdekt en gezien van hem in Lugiano is uh, ik, ik noem hem een silent leader. Hij is een stille leider. Uh, hij roept dus bij elkaar en uh, we gingen bidden. En uh, gewoon het, het gedachte zelf en omhelzen van elkaar zegt heel veel. Dat hij neemt dat rol. En uh, dit geeft de, de andere jongens meer rust. De jongens zeggen, oké, okay, we hebben ons als leider. We hebben coach en een leider. Om de prijs gewoon in, de, in de Disneyland Orlando gaan we het nog een keer doen. 1, 2, 3. ja. Nee, nee, nee. Oh. Oh. Troy, die noemt jou de silent leader. Hoe zie je het zelf, uh, Jorandi, jouw positie in deze ploeg? Ja, ik ben die laatste loper, dus ja, als ik die, wanneer ik die eerste vette stokje krijg, dan moet ik gewoon hard binnen gaan. Dus ja, het is, ja Iedereen is, um, um, is belangrijk in een team en als een stokje heel, um, goed bij me komt, dan ga ik het zeker mooier maken. Maar heb jij een rol Buiten de baan, een soort ja, tweede coach zou ik bijna willen zeggen. Ja, ik heb um, veel ervaring. Ik heb twee Olympische Spelen, veel wereldkampioenschappen dus. Ja, ik um, ben zeker een rolmodel voor een paar van de jongens ook. En ja, zoals je al heeft gezegd, misschien een, ook een tweede coach. Ja, ik kan ze ook iets zeggen, een paar um, tipjes geven. En ja, ze horen ook om beter te, beter te gaan lopen. Kijk gewoon waar. De, de atletiekprogramma. Ja, ja. ook? Nee, Zag hij een nee, beetje? Heen? Peter Vlooij, technisch directeur van de Atletiek Unie. De estafetteploeg die stond er vorig jaar heel anders voor. Ja, sterker nog, die stond er niet. Uh, waren niet op het EK Barcelona. We hebben ook uiteindelijk besloten om uh, eind vorig seizoen... te stoppen met het uh, mannen-estafette-team. Zoals het er toen voor stond, in de bemensing zoals die toen was. Met die sporters. En dan verandert opeens de situatie in verband met de, de, de problematiek rondom Dan Tillen. We krijgen wat sprinters in onze schoot toegeworpen, om het maar even zo te zeggen. En we hebben weer de koppen bij elkaar gestoken en gestart met een nieuw programma. Geo, Gerald en Mike Wissel. Ja? Je snapt wat ik bedoel, ja. ja? Twee rondjes, dan gaan we gewoon, geef jullie 20, 30 minuten gewoon je eigen stretching in toe doen. Hoe zie je nu de ontwikkeling van deze ploeg? Het zal niet het Estafette-team zijn zoals we dat in het verleden gedaan hebben vanaf 2001. Waar, waar Troy Douglas nu bondscoach toen deel van uitmaakte. Waarin we een team hebben gesmeed door wekelijks met elkaar te trainen. Het zijn nu atleten die op verschillende locaties in over de wereld trainen. Shirendi en Brian zijn grotendeels in Orlando. Dus we moeten nu roeien met de riemen die we hebben. We hebben niet echt een teamprogramma. Maar als we ze bij elkaar krijgen, dan proberen we een aantal keren met elkaar te trainen. Dus in die zin is het wel afwijkend in vergelijking met de vorige periode. Maar ik kan me voorstellen dat je ook zegt... Van, nou ja, dan sturen we Patrick, Mike, andere jongens uh, van het team... een tijdje naar Orlando. Uh, dat zijn afwegingen die we nu aan maken zijn... ten aanzien van het programma richting Londen. Je zou het ook nog anders kunnen formuleren. In de periode december, januari zitten Jurendy en Brian zitten altijd op de Antillen. Uh, waarom zullen we in plaats van naar Stellenbosch... wat we altijd gebruikelijk deden... waarom zullen we niet een keer naar de Antillen gaan? Kortom, met die hele nieuwe dynamiek zijn er ook wel weer nieuwe kansen. Oeh ja. nice. yeah. yeah. die was mooi. Ow. Wat heeft deze ploeg in zich? Ja, nu moeten we, we willen om um, 38 deze wedstrijd um, in Londen lopen en dan weer um, uh, de kampioenschappen we willen we heel goed lopen in de eerste, in de eerste serie om naar de finale te komen en de finale alles kan gebeuren. Durf je een tijd te zeggen wat, wat mogelijk is met deze jongens? Nee, we gaan gewoon lopen. Want deze is de derde keer dat ik met die groep loop. En we hebben niet zoveel getraind. Dus het is een beetje nieuw ook met een andere opstelling van die groep. We, um, nu dus ja, we willen 38 lopen. We weten niet 38 wat, maar ja, we gaan ervoor. En we willen kampioenschappen, scherper en lagere tijd lopen. Sport kort. Skill Shimano renner Marcel Kittel uit Duitsland heeft een heuse hat-trick op zak. Kittel spurte na zijn derde etappe zegen op rij in de ronde van Polen. Italiaanse renners Damiano Cunego en Alessandro Ballan... moeten zich begin september verantwoorden voor de aanklagen... van het Italiaans Olympisch Comité CONI. Cunego en Ballan worden verdacht van het gebruik van verboden stimulerende middelen. De Quickstep-ploeg heeft flink toegeslagen op de transfermarkt. De Sloaakse tweeling Martin en Peter Velic is aangetrokken. De broertjes komen van HTC Highroad. Peter Velic werd uh, vorig jaar derde in de Ronde van Spanje. Verder heeft Quickstep de Stijn van de Berg overgenomen van Katusha... en werd de verbindenis met de Franse kampioen Sylvain Chavanel verlengd tot eind 2013. En de Nederlandse softbalsters hebben op het Europees kampioenschap ook hun vierde wedstrijd gewonnen. Oranje won met 19-0 van Denemarken. Eerder klopte het al Oekraïne, België en Spanje. Nederland wist in alle vierde poolwedstrijden de nul te houden. Sight. And go somewhere I've never been I'll start Inmiddels beroemd in heel Europa met Riviera Life. De houdbaarheid van eredivisie-trainers lijkt steeds korter te worden. Harm van Veldhoven is op dit moment de langstzittende trainer op het hoogste niveau. Hij heeft het bij Rode JC al dik 2,5 en een half jaar volgehouden. We vonden het daarom tijd voor een quiz. En Joep Schreuder is de quizmaster. Harm, 29 november 2008. Toen, waren er ook, toen, toen begon u. Toen ja. waren er ook andere trainers. Wie ja. was trainer van Ajax? Van Basten. Eén punt Feyenoord. Fijn Noord, Fijn Noord, Fijn Noord, Fijn Noord. Potverdorie. Fitness? Ah, Gert-Jan, veel beek. Ja. Uh, Stevige jongen. Ehm. Uh, niet <laughs> lullen maar poetsen. poetsen. Stevens! Potverdorie wist ik echt niet. Heerenveen? Heerenveen, Heerenveen. Ehm. Uh, God jongens. Nak. Hierenveen was was Ja, Nak was Maaskant. V was solid. Azet. Vagal, Volendam. Volendam. Moet ik ook nog weten. Volendam. God Godver... Het is geen tien jaar geleden, meneer Van Veld. Nee, nee, nee. Moet je kijken. Ga, ja, maar zo gaat het. En was... ondertussen zijn er sommigen allemaal de derde trainer bezig. Hè? Frans Adelaar was het. Sparta. Ja, ja, ja. ja. Sparta. Nu technisch directeur. Vroeger nou, boys had het toch niet? Ja. Echt waar? Twente. Uh, was McLaren was net McLaren ja. Groningen Weet ja, je ja, dat was uh, steeds, uh, ja dat was gewoon niet anders Utrecht Utrecht ja die is vervangen hè. en daarna die, die is uh... oh dat was van Alkmaar heel goed ja. Ja. NEC NEC was Been. graafschap de graafschap Henk van Stee nou dat, ja Vitesse uh, sturing nee Westerhof. oké okay. Willem II. Wilhelm 2. Denk aan haar zit. Vergaan. En bij hebben een 2. Nou, dit spel ga je niet winnen. Nee, nee dat klopt. Jonker. Nog ja, twee. Hadden, Ado. Ja, Goh, nou, toen, je, toen, ja ik... Je, ja, ja. Ja, het is heel Wensel moeilijk. zo was het. En, ja, de, en ja, dan dat hebben we nog Herakles Heerkes. Ja. Wat is nou uw uitleg over dat enorme verloop van de trainers? Nou, goed. Ik denk dat het dat veel te maken heeft met, uh, met financiële situaties. Ik denk dat heel veel clubs in Nederland uh, steeds meer problemen hebben... om hun budgetten rond te maken, waardoor er toch verwachtingen worden gecreëerd... die trainers niet meer kunnen nakomen, waardoor ze ook in de problemen komen. Ja, maar je moet ook een afkoopsom dan betalen. Dus nee, maar ik bedoel er vooral ja. mee, dat, dat Kijk, uh, je hebt, je hebt, je hebt uh, clubs die ambities willen uitstralen... maar ondertussen spelers ze wegdoen. En waardoor, uh, kijk, je moet eens kijken hoeveel Nederlanders naar het buitenland vertrekken. Elk jaar, iedere keer gaan de beste maar weg. Dus de trainer staat soms voor een onmogelijke opdracht? Ja, ja, steeds meer, ja. Is het een trend, is dit iets tijdelijk... dat er zoveel trainerswisselingen zijn? Ik denk dat dat... Uh, het is veel, hè? Het is enorm veel. En het is uh, iets wat Nederland niet zo gewend was. Je ziet ook dat Nederland ook iets meer... Ook af en toe, uh, uh, <laughs> iets meer ook uh, trainers uit het buitenland gaat halen. Daar zie je ook een bepaalde trend in. Ik denk dat dat ook in die peri periode... dat ik kwam was was McLaren en, en kwam ik... dat was al een beetje een, een vreemde eend. Nu vinden we dat hier of daar al wat meer normaal geaccepteerd. Misschien ook door de veel veranderingen... Uh, dat daardoor wat sneller natuurlijk op andere pistes wordt gewet. Uh, dus, dus ja, het, het, je ziet natuurlijk ook steeds uh, wel een veel verandering bij spelers. Uh, waardoor het ook steeds uh, anders wordt voor trainers. Uh, ze, het zijn, heeft... ze zijn snel verveeld, die jongens. Ze willen snel nieuwe impulsen. Is dat ja. de tijdsgeest misschien? Ook, dat heeft er ook mee te maken. Allemaal mee te maken. En dan is het natuurlijk een stabiliteit in een club. Uh, een technische directeur, want je ziet nu de laatste tijden ook heel veel technische directeurs die vertrekken. Uh, ja, dat zijn allemaal trends die, die, die er mee te maken hebben. Maar hoe gaat u om met verveling? We uh, zijn spelers die u al drie jaar Ja, Jammer niet zoveel. Nee, nou... Mag ik jou een vraag stellen? Huh? Hoeveel, hoeveel spelers zijn er nog waar ik mee begon? Ja, bijna ben? niks zeker. Na Twee. Vormer een titel. Met andere woorden, het, het, het verloop van spelers is ook zo groot. Ongelooflijk, ja. Ongelooflijk. Maar dan is het belangrijk dat dat natuurlijk intern... Hè, dat heeft te maken door financiële situatie, wat ik zeg. Duurdere spelers worden wat afgestoten. Uh, andere jongens uh, hebben graag zoelen een andere ambitie. Hebben bijvoorbeeld een andere, andere fase in hun leven. Dat, dat, dat zijn allemaal dingetjes die enorm bepalend zijn. Is het eigenlijk erg... Als we elk jaar trainers worden gewisseld. Nou, als, je, als je weet waar het om gaat, dan hoef je daar niet zo druk op te maken. Maar je moet wel weten waar je zelf mee bezig bent. Dat is de basis. Je moet weten, en mensen intern waar je mee praat, waar je naartoe wil. Wat je ambities zijn. En soms moet je daarin dan uh, uh, keuzes maken. Wat is uh, de ambitie voor dit seizoen? Ja, onze ambitie is om, om nu die play te halen. Maar ja, en, je... en proberen vier keer achter elkaar te winnen. Met elf nieuwe spelers. Ja, dat is ook de moeilijkheid. Dat is ook onze... Uh, ja, onze uitdaging. Je hebt de afgelopen jaren enorm veel moeten veranderen. Ondanks een fantastisch seizoen. We hebben eigenlijk alleen onze budgetten naar, naar omlaag gedaan en eigenlijk alleen maar gestegen. Ja, waar ligt de grens? Nu heb je eigenlijk eh, volgend jaar veel minder jongens-einde contract. Dus we zitten terug weer een nieuwe fase in het opbouwen. Dat, dat is ook weer een uitdaging. En een vak. Dat is een geweldig vak. Dat zei Harm van Veldhoven tegen quizmaster Joep Schreuder. We leerden hem kennen als supersub van Volendam... toen de ploeg nog in de eredivisie speelde. Zijn goals mochten toen niet baten, want degradatie volgde. Maar nu is Melvin Platje terug in de eredivisie... als de nieuwe spits van NEC. En tijdens de voorbereiding meteen al uitgegroeid tot publiekslieveling. Verslaggever Ragnar Niemeijer sprak met het nieuwe fenomeen van NEC. En met Volendam-coach Gert Kruis, die vorig seizoen mede verantwoordelijk was voor zijn definitieve doorbraak. Toen maakte Platje 26 doelpunten voor Volendam. Het moment uh, waar ik het meeste nog aan denk is uh, niet een thuiswedstrijd. Het was een uitwedstrijd bij RKC. Dat toen ik dacht, van, ja, wat gaat hij nou doen? Van een metertje of 40 nam hij de bal ineens op zijn pantoffel. En die bal die, die, die ging als een granaat erin. Dat typeert ook het spel van, uh, van Melvin Platsch. De bal niet al te best verlengd. En Platsch heeft ze zo graag wat heet. Wat een fantastische goal van... Melvin Plasje en Volendam leidt. En Plasje moest je dit soort kansen niet geven. Het ging gewoon heel goed het laatste seizoen bij Volendam. Uh, nee, uh, ik, uh, ik, ik probeer gewoon het beste te doen voor het team. En, uh, ik doe er gewoon alles aan. En ik uh, hoop dat ik mijn goals kan meepikken en uh, het publiek kan vermaken. En, uh, ik zie wel gewoon dat die mensen altijd enthousiast zijn. En, uh, ja, bij Volendam was het ook al een beetje zo. Maar uh, ik weet niet waar dat komt. Uh... Komt hij er dan, de gelijkmaker? Ja, die komt er. Doelpuntenmaker maken, Melvin Platje. Wel een cross wedstrijd met een 3-3. Nou van Melvin Platje werd altijd gezegd dat het een, alleen maar een super sub was. Het is natuurlijk een hele aparte jongen, aparte voetballer. Maar vorig jaar bleek ook dat hij met name in de tweede helft van de competitie voor ons gewoon een basisspeler was. Een vaste waarde werd. En sterker nog, hij ging uitstekend voetballen in de tweede helft van de competitie. Dus uitgegroeid bij ons tot een vaste basisspeler. Maar je zegt al, in de tweede competitiehelft, uh, daar ging best wel wat aan vooraf, of niet? Ja, dat klopt. Uh, toen ik hier trainen uh, werd, uh, uh, was ik uh, vast van plan om met het koppel Jack Duip, Melvin Platsch te gaan starten in de competitie. Uh, maar in de eerste helft van de competitie... met name in de beginfase van de competitie... had Melvin heel veel moeite om, uh, om een bepaald systeem te spelen. Om dat uh, zich aan te leren. Ik ben toch met hem aan de gang gegaan. Dat heeft uh, heel veel energie gekost. Maar Melvin is eigenlijk steeds wat beter geworden. Ik moet ook een uh, compliment geven... op de manier waarop hij altijd trainde. Trainde altijd keihard. En het was ook wel een jongen met een met gebruiksaanwijzing. Want er zijn wel een aantal uh, dingen onderweg gebeurd... Uh, die wel tijd en energie gekost hebben. Je kan in alles beter worden. Ik ben 22 en uh, je kan alles kan, moet je gewoon beter worden. Je moet gewoon, je moet je gewoon verder ontwikkelen. En, uh, ik heb vier jaar van Vandam bijvoorbeeld en uh, dus nu een, stap naar, uh, een stapje hoger. Dus Nu wil ik hier me gewoon verder ontwikkelen. En, uh, dit zie ik eigenlijk gewoon als een tussenstap. Uh, ja, Kijken uh, waar het eindigt. Deze zou erin kunnen. Sterker nog, hij zit erin. Het is platje. Op mij staat nog op, op mijn netvlies dat ik uh, op een gegeven moment platje een keer uh, gewisseld uh, heb. Het uh, is wel zo, en dat moet ik ook eerlijk zeggen, dat, uh, dat ik achteraf er ook zelf wel een klein beetje spijt van had. Maar op uh, het moment dat we tegen RKC spelen, hij twee intikketjes gemaakt uh, had. Uh, wij in de tweede het moeilijk kregen en, en Melvin niet meer uh, terugkwam en niet meer vanuit uh, onze organisatie bleef spelen. Hij bleef alleen maar voorhangen om zijn derde goal te maken. Toen heb ik hem eruit gehaald. Hij heeft toen primitief gereageerd. Echt uh, een jongen die uh, zijn hart laat spreken. Hij maakte toen uh, een, een aantal rare gebaren. Nou, <laughs> uh, ik loop al wat langer mee. Dus ik weet dat ook uh, dat wel eens uh, gebeurt. Ik heb daar met hem rustig over gesproken. Ik heb hem uh, geen geldboete gegeven. Maar ik heb hem toen in die week elke dag een uur eerder laten komen. Hij moest zich elke dag om half negen bij mij... Op kantoor zijn we gaan zitten en toen heb ik hem uh, verteld hoe, hoe dat nou precies in elkaar zit, dat betaalde voetbal. Ik heb lange gesprekken met hem gevoerd en het heeft geholpen, want vanaf die tijd is hij A, basisspeler geworden en B, onze topscorer. En ik denk dat hij daarom ook uh, zijn transfer dik en dik verdiend heeft, want het is een jongen geweest die, uh, die bij ons voor, voor, voor veel waarde, van veel waarde was op dat moment. Van Dijk is hem kwijt en het is uh, 2-1 en weer platje. Goede keus voor NEC om die jongen te nemen, kortom. Dat denk ik wel. En ik, uh, ik volg ook uh, zijn coach, Alex Pastoor. Ik heb uh, daar ook respect en bewondering voor. Ik denk dat uh, hij nog uh, uh, die lijn door gaat trekken met, uh, met Melvin Platje. Dus ik denk voor beide partijen een goede zaak is. Ik, ik ga hier gewoon mijn uiterste best doen. Ik ga hard trainen hier en uh, proberen in de wedstrijden uh, goed te spelen. Uh, dan zie je wel uiteindelijk. Uh, je, kan, je kan niet zeggen van ja, volgend mij ga ik daar voetballen. Je moet gewoon eerst bewijzen hier. Ik moet doos meepikken en uh, ja. dat is het dan. Voetbal vandaag. Ja, Melvin Platje zien we terug in de eredivisie. Maarten Stekelenburg niet meer, want de kogel is eindelijk door de kerk. De doelman van Ajax gaat voor vier jaar naar AS Roma. Ajax ontvangt een afkoopsom voor het nog doorlopende contract van Stekelenburg... van 6,3 miljoen euro. FC Utrecht huurt het komende seizoen doelman Roberto Fernandez. Hij is de tweede keeper van Paraguay. Fernandez wordt als tweede doelman, achter Michel Vorm... gehuurd van het Uruguayaanse Antena San Carlos... AZ wacht nog altijd op de terugkeer van doelman Sergio Romero. Hij zou zich vandaag in Alkmaar melden, maar bleef zonder bericht weg. Volgens trainer Gert-Jan Verbeek is het beter dat Romero vertrekt uit Alkmaar. Edwin van der Sar neemt zijn afscheidswedstrijd van morgenavond in de Amsterdam Arena zeer serieus. In de aanloop naar dat duel trainde hij mee met de selectie van Ajax. Morgen te zien op Nederland 3 en ook een bijdrage te horen in Langs de Lijn. De Zuid-Afrikaan Benny McCarthy verlaat na 14 jaar de Europese velden. Benny, die ooit spits van Ajax was, keert terug naar zijn geboorteland. Hij speelt de komende twee seizoenen voor Orlando Pirates. LKC Waalwijk heeft zich voor komend seizoen verzekerd... van de diensten van middenvelder Adil Awassar. Hij wordt voor één seizoen gehuurd van Feyenoord. En Joost Broerse keert terug in de eredivisie. Broerse tekende een contract voor één jaar bij Excelsior. Hij speelde vier jaar voor Apollon Nicosia op Cyprus. de leden van deze band Andrew Gold overleed dit jaar aan een hartstilstand. Dat was Wax met Building a Bridge to Your Heart. FC Twente is vanmorgen afgereisd naar Roemenië Het elftal van trainer Ko Adriaanse werkte daar vanavond de afsluitende training af ter voorbereiding op het treffen met FC Vaslui. De Roemenen zijn voor de Tukkers de laatste sta in de weg richting play-off voetbal voor de Champions League. Twente begint aan de return met een prima uitgangspositie... want in Arnhem, dat weet u vast wel, werd het eerste duel met 2-0 gewonnen. De missie van morgenavond is daarom ook duidelijk niet verliezen. Een bijdrage van Ronald van der Geer. Elke Europese reis van FC Twente begint op het vliegveld van het Duitse Münster en vol vertrouwen stapte de selectie daar vanmorgen aan boord van een Boeing 737 om twee uur later te arriveren in Roemenië. Ja, de zakenlegaantente nou, uh, op het vliegveld van Bakko. namens FC Twente Arken. Tot ziens en een hele wedstrijd Turk en die wedstrijd wordt gespeeld in het oosten van het land. Niet in de thuishaven van Vaslui zelf, maar 130 kilometer verderop. En dat is in het stadion van Seolau-Piatra-Neant. Dat stadion heeft namelijk drie sterren. In tegenstelling tot het stadion van Vaslui zelf. En is dus goedgekeurd door de UEFA. Vanaf het vliegveld is dan een rit van bijna anderhalf uur. Een stad overigens waar gespeeld wordt van rond de 100.000 inwoners... in een van de armste provincies van het land... Tente logeert in Bacau en heeft, voordat het eindelijk kan gaan trainen in het stadion... een hele lange reis achter de rug. En niet zonder gevaar, volgens trainer Co. Adriaanse. Wij werden begeleid door uh, twee uh, po politieauto's met SIREN. En ik denk dat heel wat uh, paarden en, en koeien uh, nu getraumatiseerd zijn. Want, uh, en ik heb sommige boeren die uh, bezitter waren van een koe... Uh, kruisjes zien slaan in de berm, nadat nou, uh, de koe net uh, voor de bus... Uh... Het wel Koal Adriaanse, een helftal, begint de wedstrijd met een 2-0 voorsprong. Vraag is natuurlijk of die stand nog van invloed is op de tactiek. Waarmee Adriaanse van start wil gaan tegen de Roemeense opponent. Dat hangt helemaal uh, af van uh, hoe wij spelen. Kijk, je kan op twee manieren de wedstrijd ingaan. Dus van, we hebben nu een 2-0 voorsprong en we proberen, proberen de voorsprong vast te houden. Dat is dus één optie, optie twee... We vergeten even de uitslag. Uh, we starten met 0-0 en uh, we gaan ons eigen spel spelen en we gaan proberen hier te winnen. Ik vond uh, Fars-Louis uh, bijzonder meevallen, ik, ik had ze eigenlijk zwakker verwacht in, uh, in Arnhem. Ik denk dat het inderdaad, uh, als ze inderdaad de accenten wat meer uh, op de aanval gaan leggen, en dat verwacht ik ook, want ze spelen thuis en ze staan eigenlijk 2-0 achter. Nou, dat, dat het dat ze wat meer mensen mee naar voren sturen, zodat ze minder compact kunnen spelen. Dus A en B, Dat ze wat minder mensen achter de bal zullen hebben op het moment dat wij in balbezit komen. En dan is er nog een aspect dat Adriaanse morgen zeker zal meenemen in de wedstrijdbespreking voor de wedstrijd tegen Fas Louis, Dat overigens in de competitie een keer verloor en afgelopen weekend met 0-0 gelijk speelde. Ja, het gaat niet alleen om, om het voetbalgedeelte, maar, maar vooral ook het uh, psychologische en mentale gedeelte. Dat je je niet moet laten intimideren niet moet laten provoceren, ja, dat je elk moment, in elke situatie koel cool moet blijven, want er kan tegen je werken met gele kaarten, rode kaarten, scheidsrechters die je tegenkrijgt, publiek dat je misschien tegenkrijgt. Uh, dat cool. zijn hele belangrijke elementen ja, waar je wel degelijk over moet praten voor de wedstrijd. Bij Rami en Chatli ontbreken in de selectie van co-Adriaanse. In tegenstelling tot vorige week zijn nu Brian Ruiz, Dwightien Dalli en Willem Jansen wel beschikbaar. En Denny Landzaad is terug in de selectie. Middenvelder is hersteld van een blessure. Adriaanse en Landzaad. Het is een mooi duo dat ook samenwerkt bij Willem 2 en AZ. En Adriaanse is oprecht blij met Landzaad. Ik heb een hele goede herinneringen aan Denny. Bij Willem 2 uiteraard. Maar ook bij AZ. En bij AZ heeft hij ook onder mijn leiding het Nederlands Alftal gehaald. Dan heeft hij heel wat interlands gespeeld. En hij is 35 jaar. Kalenderleeftijd. Maar als je kijkt naar zijn voetballeeftijd. Dan, dan lijkt hij geen 35. Dan lijkt hij ja, 30. En, uh, nou, ik hoop hem uh, nog heel vaak te kunnen gebruiken. Want op het middenveld. Uh, hebben we natuurlijk uh, niet zoveel ervaren keuzes. En vandaar dat ook Twente voortdurend in de markt is geweest voor FAIR. Dat is de achterliggende van het Mooie woorden van de coach in de richting van zijn middenvelder. Hoewel, Landstaat heeft ook een minpuntje. Het last wat ik van Danny heb is dat hij uh, dit jockey in de kleedkamer is. En uh, ja, al, uh, A staat de muziek vaak te hard. En B uh, ja, is de keuze van uh, die nummers ook niet vaak mijn keuze. Maar dat is waarschijnlijk het leeftijdsverschil. Maar op mijn verzoek heeft hij er ook wat nummertjes ingegooid... Nu die wat meer bij mijn. Generatie die van mijn assistenttrainers. en bij jury passen. dat Zeg je? Nou, meer de rustige Nederlandstalige ballets. Dat was een bijdrage van Ronald van der Geer. En onze andere man in Roemenië is Bas Ticheler. die samen met Ronald morgen het verslag doet. van de wedstrijd van Twente tegen Vas Louis. Bas, goedenavond. Dag, goedenavond. Kijk jij ook al stiekem vooruit naar de volgende ronde? Want dit is toch een kwestie van. dit moet gewoon. Gewoon even overleven morgen. Ja, ik dat, dat heb ik ook wel. Ik denk dat Twente onder geen enkele voorwaarde serieus in de problemen gaat komen. Ik ben er ook van overtuigd dat Twente onderweg ergens wel een goal gaat maken. Nou, dan zouden de Roemenen de vier moeten maken om Twente uit te schakelen. Dat ziet niet gebeuren. En de volgende ronde, ja, dan krijg je zo'n joker tegenstander vandaan. Dan gaat het er echt ontspannen. Dus nee, hoor, ik ben eerlijk gezegd, dat is in het voetbal een doodzonde. Ik weet het, maar als hm. journalist mag je dat dan een keer. Ik ben met mijn hoofd al bij de volgende ronde. Ja, nou laten we dat dan eventjes doen... voordat we het over die wedstrijd van morgen hebben. Wat is dan die volgende ronde? Want dan gaan dus uh, allerlei ploegen in allerlei kokers. Tegen wie kan Twente dan loten? Wordt dat echt loodzwaar of kan dat nog meevallen? Dat kan eigenlijk niet meevallen. Dat heeft ook nog te maken met welke ploegen zich plaatsen en coëfficiënten en ranglijsten. Maar laat ik het niet moeilijker maken dan het is. Twente krijgt normaal gesproken een ploeg uit het rijtje Bayern München, Arsenal, Lyon, Villarreal, Benfica. Sterker. Dan ben ik toch benieuwd naar dat als-als verhaal. Um, er is een lijst op basis waarvan um, ploegen op sterke worden ingedeeld. Een plaatsingslijst. Twente staat op die lijst niet heel hoog. Een ploeg als Bayern München logischerwijs wel. Um, Zouden er van die ploegen die boven Twente op die lijst staan... twee worden uitgeschakeld in deze ronde? En dat kan. Um, kijk bijvoorbeeld naar Dynamo Kiev op die lijst... Uh, ja. die thuis van in Kazan verliezen. Dus dat, die kunnen uit worden geschakeld. Als Twente op die lijst ietsje zou klimmen... dan zou het plotseling geplaatst zijn... en dan zou je weer een aantal sterke tegenstanders juist ontlopen. Maar dan moeten er dus twee... Behoorlijk grote ploegen uit. Dus de kans dat dat gebeurt is niet groot. Ja, dat is gewoon afwachten. De wedstrijd van morgen dan. Bayrami en Chadli zijn er niet bij. Hoe gaat de Adriaanse dat opvangen? Uh, nou, hij zal denk ik niet heel veel anders doen dan, uh, dan dat hij deed in die wedstrijd tegen Aijvon de Johan Met dien verstande dat Brian Ruiz zo uh, is wel duidelijk geworden de hele wedstrijd dus kan spelen. Nou ja, als dat kan, dan gebeurt dat uiteraard ook. Dat is een belangrijke pijler. Ik verwacht ook dat dat gebeurt. Uh, Willem Janssen is natuurlijk gewoon weer uh, beschikbaar. Speelde ook tegen Ajax. Dus dat middenveld met en Janssen en Drama en Luc de Jong zal wel intact blijven. En ook achterin is er weer uh, Tim Daly. Die niet speelde in de eerste wedstrijd tegen Vastloerje omdat hij toen geschorst was. Dus hij heeft, zit wel weer wat ruimer in zijn jasje. Dan moet hij dus toch weer schuiven met, omdat Chatti niet kan met, met een, zeg maar een spits op nummer 10 met Luc de Jong. Dus dat is wel onhandig eigenlijk. Maar hij krijgt wel steeds meer... Terug van het elftal waarmee hij eigenlijk wil spelen. Dus de problemen worden eigenlijk steeds minder groot. Ja, maar het elftal waarmee hij wil spelen en dus ook het spel dat hij wil spelen. We hoorden hem daar net zelf ook al even over. Want wat voor wedstrijd het ook is, hij zal morgen gewoon op zijn Adriaanses willen spelen? Het mooie van Adriaanses vind ik dat hij uh, altijd de aanval kiest. En dat hij uh, wie de tegenstander ook is en wat de uitgangspositie ook is, dat doet. En niet alleen dat, dan wilde hij ook nog mooi en attractief voetbal spelen. Nou sprak ik hem afgelopen zaterdag na die wedstrijd in Amsterdam. En daar wint hij zijn eerste prijs als coach in Nederland. En dan zou je zeggen, nou de man is euforisch en blij en tevreden en gelukkig. Nou helemaal niet, want hij zat er bij alsof hij verloren had. Want hij vond het eigenlijk verschrikkelijk dat zijn elftal gewoon niet goed gevoetbald had. Het was niet leuk geweest. Hij had Trent onder druk gezet in plaats van andersom. Dus hij wekte bijna het indruk dat dus hij echt gewoon teleurgesteld was... dat dat niet goed gegaan was. Dus dat is wel een prijsdink. En ik denk dat dat eigenlijk alles zegt over hoe die man in elkaar zit... en wat hij wil. Ja, maar zo'n wedstrijd als morgen, moet je die, dan, die daar dan voor gebruiken? Want ja, je, je weet ook dat je na een paar wedstrijden nog niet... dat aanvallende spel kan spelen dat je wil spelen. Ook niet omdat alle poppetjes nog niet op de juiste plek staan of net komen. Is het wel verstandig dan? Ja, maar hij vindt van wel. Omdat hij denkt, ik heb in die voorbereiding een aantal wedstrijden gespeeld... ook tegen nou ja, Gallup, Srijf, Veen en Batsje. En dat zijn toch ook niet de slechte. Daar heb ik het ook tegen gedaan en dat kon ook. Volgens mij denkt hij helemaal niet echt op die manier. Van Ja, maar nu is het nog even link en gevaarlijk, dus nu doe ik het voorzichtig. Hij zegt, joh, dit is mijn filosofie en zo gaan we het doen. Ja. Ik wil aanvallen leuk voetballen, punt. En ik wil dat doen met de mensen die ik heb. Dat ik de beste mensen uh, mis. Nou ja, Chat is een hele belangrijke pion in zijn uh, systeem. Ja, dan speel ik daar wel met Luc de Jong. Het is maar zo. Ja, en om dat spelletje te kunnen spelen... zijn alle omstandigheden daarvoor aanwezig. Is het veld bijvoorbeeld goed, om als wat te noemen? Ja, dat viel maar eerlijk gezegd niet tegen. Nou, nou we zitten in, in het noordoosten van Roemenië... In een, in, een, in een behoorlijk arm gebied. Ik kan, hoorde iemand zelf zeggen dat dit het armste deel is van de Europese Unie... Uh, dus niet van Europa, maar van de landen die bij de Europese Unie horen. Uh, je ziet op straat vrij veel vervallen gebouwen. Je ziet wel dat hier geen grote rijkdom is. Maar als je in het stadion komt, het veld ligt er heel behoorlijk bij. Het stadion is mooi, netjes, goed onderhouden, relatief nieuw. Dus ik denk dat het daar allemaal niet aan ligt. Uh, en als het er al wel aan ligt, komt het omdat er niet veel mensen zijn. Ik begreep dat ze pas 5000 kaartjes hadden verkocht. Dat komt natuurlijk ook omdat Fast Louis. Een plaats is die hier weer 60 kilometer vandaan ligt. Die mogen in hun eigen stadion niet spelen, omdat het af is verkeerd door de UEFA voor Europees voetbal. Dus dat wordt ook weer een volksverhuizing. Nou, dat is ongelooflijk onhandig, denk ik, voor mensen die hier soms nog met paard en wagen rijden om een afstand te overbruggen. Dus ja, dat, het wordt niet druk, dat is jammer. Uh, maar het veld zal denk ik meer liggen. Oké. Okay. Bas, dankjewel. We horen je morgen terug.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 Qui laisse un vide bien étrange Que l'on appelle la part des anges. een beetje af te kicken van de Tour de France. Philippe Laville met La Paz des Anges. Er zijn al drie returns gespeeld in de derde voorronde van de Champions League. En daar zijn dus ook drie ploegen uitgekomen... die play-offs mogen gaan spelen voor het grote miljoenenbal. Pater Borisov zal daarbij zijn uit Wit-Rusland. Het versloeg vanavond met 3-1 FKA. Ekranas uit Litouwen. En twee Deense ploegen hebben zich geplaatst voor die play-offs. Want Kopenhagen won met 2-0 bij Shamrock in Ierland. En won de heenwedstrijd al met 1-0. En Panathinaikos in Griekenland verloor thuis met 3-4. In een gekke wedstrijd van Odense BK. En dat werd uh, in de heenwedstrijd 1-1. Dus ook die Deense ploeg is door. Morgen FC Twente en de anderen. We zijn er dan vanaf 10 over half 8 met een rechtstreeks beslag van FC Vaslui tegen FC Twente. Graag tot dan.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 King en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op Curaçao Dit is Radio 1.